zes uur. Remon met het NOS journaal. De man die afgelopen nacht in Charleston in South Carolina negen zwarte kerkgangers heeft vermoord, is volgens verschillende Amerikaanse media opgepakt. Het wachten is nog op een bevestiging van de politie. De naam van de verdachte is bekend. Het is de 21-jarige Blanke Dylan Roof. De Amerikaanse OM beschouwt de moord op de negen zwarte deelnemers aan een kerkdienst als een hate crime. Roof is zeer waarschijnlijk een racist. Op zijn Facebookpagina draagt hij een jek met de vlaggen van Zuid-Afrika en Rhodesië, toen in die landen de Blanken nog aan de macht waren. Roof is twee keer eerder met justitie in aanraking geweest. één keer wegens een drugsdelict, de andere keer is niet duidelijk. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie... staat welwillend tegenover de komst van de Britse grenspolitie naar Hoek van Holland. Die moeten helpen voorkomen dat illegale migranten de boot naar Engeland nemen... De Britse grenspolitie is ook al actief in Frankrijk en België. Volgens Dijkhoff is het niet zo dat de Britten de effectiviteit van de Nederlandse controle in twijfel trekken. Hij vindt het logisch dat Groot-Brittannië zelf polshoogte wil nemen op de plekken waar illegalen vandaan komen. IMF-voorzitter Lagarde zegt dat de Grieken gewoon op 30 juni bijna 1,6 miljard euro moeten aflossen op hun leningen. De deadline zal volgens haar niet worden uitgesteld. En als Griekenland die deadline mist, is het land in gebreken bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen, zegt de IMF-topvrouw. In Luxemburg wordt al de hele middag vergaderd over de Grieken. De kans is volgens de betrokkenen klein dat er vandaag al een akkoord wordt bereikt. En veel Nederlandse toeristen die betrokken waren bij het busongeluk in Portugal willen daar blijven. Slechts een handjevol wil terug naar Nederland, zegt reisorganisatie TUI. Waarschijnlijk gebeurt dat vandaag of morgen. Bij het busongeluk vielen vannacht drie doden. Er liggen nog drie Nederlanders zwaar gewond in het ziekenhuis. En dan het weer. Vooral in het Noordoosten nog kans op een bui... en de rest van het land overwegend droog met wat zon. In de loop van de nacht neemt vanaf zee de buiigheid toe... en ook morgen overdag enkele buien. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat tussen Naden en Diemen... 9 kilometer file op de A12 Duitse grens Den Haag. Tussen Drieberg en Knoop het Oude Rijn. 13 kilometer file A27 Gorkum, Almere. Tussen Knoop en Beelthoven 7. 6 kilometer op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Knoop Eemnes en Beelthoven. Op de A27 Almere Gorkum. Tussen Hilversum en Knoop 11 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht. Heeft 12 kilometer tussen Leusden Zuid en de Uithof. Op de N213 Westerleeën richting Monster. Staat bij Honselersdijk...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 song No beauty queens out there They're just a wedding Take a stare straight through the room We all give away our goods too soon And we're waiting Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Was living control. Crazy night. If I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 Het lijkt alsof niemand om je geeft. Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je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 here now.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 ZFM Z En its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. GFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal kratraketten. Al 25 jaar. Hey touch this oh. life. Sorry about the music. Dit is 25 jaar. GFM.